This is about to go down. Hi, this is Calvin Hattest. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, this is Cole Shield. Hey, this is John Summit. The biggest DJs in the mix. Five, three, eight. dance department. This is the dance department hot mix. Today, you're coming with me to the Tin Liquor Show. De mannen van Tinlikker zijn succesvol. Alleen al met dit nummer. Meer dan 650 miljoen streams op Spotify. Laat ik ze even aan je introduceren. My name is Misha. I'm Jordi. Misha Heiboer en Jordi van Achthoven. Twee producers die elkaar in 2012 vonden in Utrecht. De een met roots in drum and bass. De ander gevormd door hardcore. Maar samen creëerden ze iets heel anders. De Tinlicker Sound. En sinds de laatste keer dat ze hier waren is er iets veranderd. Ze zijn geen duo meer, maar een trio inmiddels. Samen met de stem die je net hoorde. De Britse zangeres Harrow Baldwin. Een act met shows over de hele wereld. Vorig jaar stonden ze nog op Coachella... stonden op de mainstage van Tomorrowland... en deze zomer staan ze op EDC Las Vegas... en volgende maand geven ze een eigen show... in AFAS Live in Amsterdam. Please make some noise for the incredible Tin Likker. Het is een bijzondere week voor Tin Likker. Gisteren dropten ze hun vierde studioalbum... Dreams of the Machine. En vanavond zijn ze hier... Nu in de Dance Department Hot Mix. Tinlikker. Bij 538 Dance Department, ik ben Armin van Buren... en je luistert naar de exclusieve hotmix gemaakt door het Utrechtse duo Tin Likker. Tot middernacht verzorgen zij een heerlijke set voor je, dus dans met ons mee. Van Buren. Dit is Dance Department op 538. Ik hoop dat je net zo lekker gaat op jouw zaterdagavond als wij hier in onze studio. Je luistert nu naar een exclusieve hot mix gemaakt door Tin Likker. Ze hebben gisteren hun gloednieuwe album uitgebracht. En die is vet en ze staan volgende maand in AFAS Live. Ze hopen dat mensen hun telefoons wegleggen bij het luisteren naar hun nieuwe album. Zodat mensen weer echt leren luisteren naar muziek zonder afgeleid te raken. Mooi toch? Verder met Tin Likker in de hot mix. En dit is onze Dance Department Hot Mix. Topmix is dit. De mannen van Tinlikker zijn vanavond te gast in onze exclusieve hotmix omdat ze gisteren hun nieuwe album hebben uitgebracht. En volgende maand in de AFAS Live staan. Je hoort hun set nog tot middernacht hier bij 538 Dance Department. You're not looking at me. Stop looking at your phone, yeah. Don't you wanna be free? I was looking at you. Hey, dit is Tindeke bij 538 Dance Department. luister naar Dance Department op 538 wat een te gekke mix afgelopen uur hoorde je Tin lekker in de Hotmix. Elke zaterdagavond proberen we voor jou de allerbeste DJs te regelen voor de Hotmix en het mooie is je kunt alle Hotmixen en de show elke week terugluisteren wanneer het jou uitkomt via mijn Mixcloud of 538.nl. Dat was hem voor deze week. Voordat ik het stokje overgeef aan Tiesto, moet er één ding van het hart. Diepe buiging en een grote dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben er volgende week weer. Veel plezier straks met Tiesto.